Volgens het CSCP is er ook een grote groep Nederlanders... die bang is dat Nederland zijn eigenheid verliest. Zij maken zich zorgen over moslims en de Zwarte Piet-discussie. Er moet een deltaplan komen tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Daarvoor pleiten de burgemeesters van vijf Brabantse steden... en de Brabantse commissaris van de Koning in de Volkskrant. Volgens hen moet de wetgeving bijvoorbeeld worden aangepast... zodat rechtszaken tegen drugscriminelen niet onnodig lang duren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 Morgen wordt het nog wat zachter, met 8 graden op de Wadden en maximaal 15 in Limburg. Vanaf donderdag af en toe een bui en wat koeler. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, en het is, uh, het is een werkdag. Dus, uh, nou, verhaal maar. Weer. Het is dinsdag. Het is vandaag uh, de... Hoeveel is het eigenlijk? 15? 14? Oh nee, 14. Ja, natuurlijk. Ah, kan ik dat nou vergeten? Het is Valentijnsdag vandaag. Natuurlijk kan ik dat nou vergeten. Valentine's Day vandaag. Nou, um, ik vind het mooi allemaal. We gaan er niet... Uh, nee, ik ben niet zo'n uh, Valentijns figuur. Nee. Maar goed. We hebben straks wel een leuke Valentijns 3 in 1. Dat wel. Dat, dat dan weer wel. Hele mooi hoor. Ja, let maar op. Al ze luisteren ook, hoop ik. Ja, zeker. Oh, ben je er? Ben je er? Ja, ja. Goedemiddag. Jij ja, zit achter het scherm verborgen. Ik zie je niet. Dag! Nee. Ja. nee. Nee, ik ben er hoor. Ja, ik ja. zie je. Gezellig. Ja, ze is even aan de andere kant gaan zitten. Want um, op de normale plaats kan je niks zien. Is zo ja. Ze gaat precies op het beeldscherm. Kan je niks zien? Nee. nee. ik zie niks. Nee. Hey, Willem hangt nou zo'n stukje luxe flex van het raamje. Kom. Nou... Hé, hey, Willem, kom op, man. Rolgordijn. Nou, dat <laughs> nou, was even interne mededeling. Ik heb u als luisteraar natuurlijk niks, uh, niks aan. Maar dat was even interne mededeling gewoon. Maar uh, ja, het is weer zat voor het de lunch, hè? Ja, het is uh, weer leuk. En uh, uh, We gaan uh, leuke muziek draaien vandaag weer. Nieuw en oud. En we gaan uh, natuurlijk de bioscoopagenda doen straks. Ja. En we hebben natuurlijk ook nog wat regio-nieuws. Ja! Ja. En, ja. ja. En we hebben ook nog wat regio-nieuws. Ik doe mijn best. En we hebben ook nog het recept straks om kwade over Ja. Yeah. Ja, ik weet nog niet wat het wordt. hoor. Nee, moet ik er niet? even over nadenken. Daar moet je nog over nadenken. Ja. Oh, je moet nog even in je kookboek kijken. Ja. Ja, ja dat is een prima zaak. Maar in ieder geval kwade over 1 is er een recept hoor. Daar kunt u van op aan. Dat uh, is dan zeker. Nou, zullen we maar beginnen dan? Ah maar ja, we zijn erna toch? Good times van Ray Banville. Ray Banville. What's oh. that I see? Is that her? Do my eyes they see me? We had a falling out the night before. She said she was going away. She put on a coat, walked to the door. What was I to see? I said, Please think about the good times we had. I said, please think about the good times, not the bad. I spent yesterday wandering aimlessly, my head down, I was blue. I couldn't believe it happened to me, I cried like a fool. think every time when it comes to love Who don't stumble every once in a while Tell me who's above it Please think about the good times we're here I said please think about the good times, Nothing. bad I'm a gun What's that sound What's that I hear Is that a key On locking the doors Is something wrong with my ear? I said please Think about the good times We're ahead I said please Think about the good times not to be not to be Please think about the good times we had Please think about the good times Nexto, heerlijk. Good Times. En de man heet Ray Bonville. En het uh, is uh, zo'n liedje wat ik niet kende. Maar wat je dan zo via de media weer tot je komt. Hè? En dat is met het volgende nummer. ben ook zo, Pilgrim heet dat. En uh, Steve Earl zingt het. Ja, en uh, het is ook weer mooi. Luister maar. Een beetje country, hè? beetje cowboy muziek, zou ik maar zeggen. Cowboy muziek. Steve Earl. Samen met de Del Corey Band. Nooit van wat. Ah, het is wel, uh, wel echt een muziek hoor dit. He, echte cowboy muziek. Echte country en Western, zou ik maar zeggen. En nog gevoelig ook. En dat op Valentijnsdag. Uh. Jij zit er zo rond het kampvuur, hè? Taartje mee, mandolinetje mee, zo. En me zingen, jongen. Ja, eigenlijk mijn stetsen mee moeten nemen. Dus ik hem had. Ja, gevoelig, ook. Hey, uh, we gaan een 3 in 1 doen, dames en heren. Want het is uh, uh, al, een, uh, al 16 over. Dus. Maar we gaan wel een 3 in 1 doen. En ik heb een hele mooie. Ja, allemaal over Valentijn. Het, het gezamenlijke onderwerp is Valentijn. David Bowie, Paul McCartney en Chad Baker. 3 in 1-1.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 my funny Are you smart? het uh, Valentijnsgevoel een beetje uh, uh, daar is en zo. En dat u, uh, dat u uh, ja, misschien je toch wel iets gehad hebt van een stille liefde of zo. <lacht> nou ja, je moet hem maar... Uh, ja. Oké. Okay. Uh, u hoorde achtereenvolgens uh, drie platen met als onderwerp Valentijns Day. Of Valentine dat kan natuurlijk ook. De eerste was van het album The Next Day... het voorlaatste album van David Bowie, een paar jaar terug. En dat heette Valentine's Day. Daarna hoorde u van het album Kisses from the Bottom. Paul McCartney's zeg maar, traditionele jazz-cd die hij een aantal jaren geleden maakte. Met een star-bezetting, onder andere op piano Diane Crawl die deed mee... En uh, de gitaarsolo in dit nummer was van Eric Clapton. Jawel! Helemaal! Van hier. En dan als laatste natuurlijk de man, een jazz-trompetist, uh, uh, zanger... Chad Baker, die een groot deel van zijn leven in Amsterdam doorbracht, Daar ook overle is overleden. En uh, dit is een beetje zijn oerversie. Ik ga trouwens straks in de tweede uur ga ik nog een keer maar Funny Valentine draaien... Maar nou ja ga ik echt doen. Je hoort hem gisteravond weer ergens en ik denk oh wat is die ook mooi. Dus ik ga hem straks nog even draaien, maar dan van Herman Brood. Ja, die heeft hem ook namelijk opgenomen. Dus straks in de tweede uur krijgt u nog een keer My Funny Valentine. Onder muzikanten wordt er wel eens een grapje meegemaakt met dit nummer en dan wordt het genoemd My Funny Valentine. Ja, dus dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan wel allemaal. En wat gaan we nu doen? Oh ja, ik heb nog een leuk plaatje klaarstaan, een nieuw plaatje trouwens. En uh... Daarna gaan we naar het nieuws, maar dat duurt nog heel even, heel eventjes maar. We doen wat doen we er nog? Vroeg gaan draaien heet Like an Angel, en dat is van Anna Sophie van Otter. Kent meisje niet, maar het is wel een mooi liedje. Like an Angel. Anna-Sophie van Otter. Je komt zij. En het is alweer romantisch. Tjonge, jonge, jonge. Het is toch wat. Valentijnsdag. He? Nou, kom op. Uh... Ja, hou zeg, Schiet op. Mooie piano ook. Prachtig. Long await the darkness for. Casting shadows on world subdued Everything comes back to me again In the gloom Like an angel passing Back to me again Anna-Sophie van Otter heet de, de dame. En er doen nog een aantal uh, Zweedse muzikanten aan mee. Uh, waarvan uh, de meest opvallende de pianist is natuurlijk. Ja, want dat is Benny Anderson. Ja, van waar weet u wel? Die dus. Nou, die speelde hier dus prachtig piano. Het nummer schijnt ook nog iets te maken te hebben met Elvis Costello. Maar in ieder geval, dit was Anna-Sophie van Otter. En het nummer dat heette Like an Angel. En ik vind het heel mooi. Ja. Wie ben ik? Maar nou, ik vind het mooi. Prachtige zon ook. Ja, en... Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Ja. <coughs> Oké, okay, we zijn er. De... 32-jarige Don en zijn collega waren gisteren op de N242 onderweg naar een klus in Horen. Toen ze langs een ernstig verkeersongeluk reden. Een vrouw lag daarbij vast onder een auto. Uiteindelijk hebben de mannen met hulp van een agent en een ambulancebroeder de auto opgetild... zodat de slachtoffer bevrijd kon worden. En de vrouw is vervolgens met bespoed naar een ziekenhuis gebracht... waarna Don en zijn collega's zijn doorgeleden naar hun werk. Wat ze hebben meegemaakt heeft grote indruk op gemaakt. Maar wat ze vooral is bijgebleven is de kilheid van het passerende verkeer. Ze waren namelijk de enige die uitstapten om uh, de vrouw bij te staan. Uh, de politie heeft laten weten dat de vrouw gistermiddag uh, alweer bij bewustzijn was. Dus, uh, en mede dankzij de goede zorgen van deze twee uh, kanjers...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 Naar Nederland komt en uh, op 28 juni geeft hij een concert in de Ziggardoom. De kaartverkoop hiervoor start aanstaande vrijdag om 12 uur. En tot zover de berichten. Ja. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, net als gisteren is het ook vandaag prachtig weer met volop zon. Het blijft droog en de matige oostenwind neemt af naar zwak... en draait daarbij naar zuidoost. En de temperatuur loopt op naar een graad of zes. Vanavond en komende nacht is het helder... en bij een zwakke zuidoostenwind daalt de temperatuur naar waarde... tot iets boven nul. Ook morgen is het prachtig weer met flink zon. De wind is dan zwak uit het zuiden... en de temperatuur uh, stijgt naar de dubbele cijfers... en komt morgenmiddag uit op een graad of 11. Goh, zou lente worden, joh. wonder if you'll stay now, stay now, stay now, stay now, stay now or will you just Je tijdens muziekje. Ja, een beetje wel. Ja, je wel. ja, nou ja, ik pas me ook een beetje aan. Uh, dit was uh, Hazel O'Connor. Uh, en uh, dit liedje komt uit een uh, film die ik ooit een keer gezien heb. Ik geloof in 1979. En uh, die film die heette Breaking Glass. Okay. En uh, dit is, uh, ik denk, uh, de main, uh, een van de, de, de, het aftitelingsnummer. Oké. Okay. En uh, ik vind het gewoon... Mooi nou, liedje. Ja, is het ook? Prachtig. Erg mooi Heel lang. Over, ja, prachtig film. We gaan straks trouwens naar de film. Want uh, we hebben zometeen uh, na de volgende plaat natuurlijk de bioscoopagenda. Ja, ja. Maar even in aanvulling op, uh, op het nieuws uh, van uh, net over John C. Fogerty. De man uh, van Creedence Clearwater Revival natuurlijk. Die komt dus op uh, 28 juni naar het Ziggo Doom. En uh, hij gaat daar dus. Uh, het, het mooie van deze show is dat vermeldt Mojo alvast. Dat hij gaat terug naar, je, naar het jaar. 1969, en dat is een, uh, een zeer succesvol jaar geweest voor Credence. Ik geloof dat, ze voor, uh, dat er toen drie albums van de band waren die platina werden. En uh, vandaar dat hij dat dus uh, het concert voor een groot deel, of misschien wel helemaal... Uh, in het teken gaat staan van dat jaar 1969. Dus hij gaat al die oude Creedence nummers doen jongens. Nou dat lijkt me toch prachtig om de componist uh, van al die prachtige werkjes die Creedence uh, tot hits gemaakt heeft. Om die dat uh, live te zien doen in het Ziggo Dome. Ja. Helemaal te gek lijkt me dat. Hè? Huh? Vind je niet? Ja. Nee, ja. ja vind je heel mooi? Nou dan komt ie hoor. Dan zal hij deze ook wel spelen. Ja. Ik denk het wel. Dan, uh, dan weet je waar je wezen moet op 28 juni uh, in het Ziggo Dome. Want daar komt hij en hij gaat al die oude hits gaat spelen. Volgens uh, concertorganisator Mojo. Dus uh, dat zal dan ook wel waar wezen. Muziek, Proud Mary hoorde u natuurlijk een liedje, een liedje opgedragen. Of een liedje over een oude uh, uh, Sun Riverboat*. U kent dat wel op de Mississippi in Amerika. Daar voeren van die radarboten. He. Dat waren ja. die hele speciale dingen. Ja. Met zo'n groot rat aan de achterkant die de boot uh, voortstuurt. Nou, daar gaat, dit, daar gaat dit nummer dus over. Over de Proud Mary. Dat was zo'n radarboot. Er zijn heel veel mensen die denken dat het nummer van Ike Turner Tunnel is. Nee, absoluut niet. Die hebben er wel een hele leuke cover van gemaakt. Ja. Maar het wordt is gewoon van deze band. Creedence Clearwater Revival toen Bestond het uit John Fogerty, Tom Fogerty, Stu Cook en uh, uh, Doug Clifford. En die laatste werd ook wel Cosmo genoemd, geloof ik. En vandaar de, de meeste van de platen werden gewoon opgenomen in een oude schuur. En die heette dan ook Cosmos Factory. En uh, daar is ook een LP naar nou, genoemd, trouwens. En ja, gewoon zonder opsmuk. Dat is juist het leuke. Het is geen opsmuk, het is gewoon twee gitaren. En, en een bas en een drum. Meer niet. Hier en daar ja. af en toe een hemel erbij. Nou, oké, okay, dat basic. kan dan ook. Basic. Very basic. Roots music werd het dan ook wel genoemd. Ja. Nou. Oké, okay, uh, we gaan naar de film. Oh, uh, hij was nog niet klaar. Uh. <laughs> hij, hij, liep, hij liep nog door. Dat staartje. We gaan naar de film. De Bioscoop Agenda. Dat was mijn cue, dat had ik even nodig. Ja, vanavond uh, en uh, de hele week eigenlijk, uh, kunnen we weer naar de film. En uh, vanavond om 8 uur begint uh, Fifty Shades Darker. Uh, Christian Grey en Anastasia Steele in uh, de nieuwe film uh, uit de... Uh, 50 Shades-reeks. Uh, en dit is uh, gebaseerd op het tweede boek van E.L. James. Zoals gezegd, vanavond om acht uur. En uh, dat geldt voor uh, vrijwel de hele week. Behalve op vrijdagavond dan, uh, begint u om zeven uur en om half tien. En op zaterdag eveneens om zeven uur en half tien. Dan uh... hebben, ze ook, hebben ze ook weer van die vip iets? zie je? <laughs> oh ja, Fast. ja vast. Uh, dan gaan we naar de jeugdfilm. Uh, Mace Kees langs de lijn. En dat is alweer het vierde deel van de populaire Mace Kees-reeks. Uh, en uh, in uh, deze uh, film doet de school van Meester Kees mee aan een toekomstproject. Deze leuke film uh, is voor alle leeftijden. En draait op woensdag, zaterdag, zondag... maandag, dinsdag en woensdag. En begint om half vier. Dan uh, de Lego Batman film. Uh, in de geest van de zorgeloos pret... die de Lego film tot een wereldwijd fenomeen maakte. En uh, deze film... Uh, begint, even kijken, morgenmiddag draait hij... en dan begint hij om half twee, dan zaterdag en zondag... eveneens om half twee, en dan maandag tot en met woensdag... allemaal om half twee. En deze film is geschikt voor zes jaar en ouder. Dan, uh, morgenavond uh, presenteert uh, filmclub Simon van Kollen... Uh, de film American Pastoral... Uh, en uh, deze is gemaakt naar de bekroonde roman van Philip Roth. En het uh, rigide debuut van uh, Evan McGregor. En volgt een gezin waarvan hun ogenschijnlijk idyllische leventje wordt verscheurd... door de sociale en politieke onrust van de jaren 60. En deze film begint zoals te doen gebruikelijk om half acht. Tot zover de bioscoopagenda. Ja... En als u afgelopen zondag toevallig naar de CFM Klassiek geluisterd heeft... dan heeft u veel van deze prachtige muziek kunnen horen. En dat gaan we zondag weer doen, want ja. uh, we waren nog lang niet klaar. Nee. Dus uh, er stonden nog veel meer mooie thema's en kwamen er gewoon niet aan toe. Dus zondag doen we het weer in de CFM Klassiek. De mooiste filmthema's gespeeld door het City of Prague Symphony Orchestra. Ja. En we hebben nog stad uh, klaarstaan. En uh, we vinden dat we dat u nou eens niet kunnen onthouden. Nou, dus er zit er nog een hele mooie bij. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. De, de Lord of the Rings komt nog langs. Ja. En, en uh, nog meer van dat soort uh, prachtige thema's gespeeld door dit uh, fantastische orkest. Aanstaande zondag dus tussen 7 en 9 uur op zondagavond uh, in CFM Klassiek. En wat u nu tachtig hoorde, was natuurlijk het film het Taras thema uit uh, Gone with the Wind. Ja, en dat heeft u, al, als u geluisterd heeft afgelopen zondag... Ja. helemaal kunnen beluisteren. Ja, helemaal. Ja. En als u dat niet heeft kunnen horen... kunt u altijd eventjes teruggaan naar... uitzending gemist op onze gratis CFM-app. Dat kan ook nog, want dan kan je het gewoon lekker terug horen. Ja. En wat u ook nog kunt doen... en wat ik tijdens deze muziek toch ook nog maar even wil vermelden... u heeft nog een dag om mee te doen aan ons luisteronderzoek... CFM wil graag weten wat u uh, van het station denkt. En CFM wil ook uh, heel graag uw mening weten... wat er misschien veranderen moet of wat erbij moet of wat dan ook. Of misschien dat u het wel vecht van... nou, we vinden het allemaal zo prima, het hartstikke goed. Nou, laat dat vooral weten. Uh, ja. U kunt het uh, invullen via weer die gratis uh, CFM-app. Die u uh, overigens gratis kunt downloaden in de App Store en in Google Play... Dus uh, dat kan u allemaal makkelijk doen. En, als u, en u heeft nog een dag, want morgen sluit dus het onderzoek. En dan gaan we de resultaten berekenen. Dus vijf, uh, vijf tot en met morgen heeft u dus de tijd om die enquête in te vullen. Luisteronderzoek. Wij willen gewoon heel graag weten uh, ja, wat, wat u denkt en uh, hoe u het allemaal vindt. Dus ja, doen, ja. doen dus. hè, ja. Ik heb ook geprobeerd hem in te vullen. Maar ja, voor mij is B.V. Wijker heeft het eigenlijk niet te om dit. Want dan nee. doen we allemaal vragen over Zandvoort. Ja, dat, uh, dat hebben, hebben, wij niks, uh, hebben wij dus niks mee, helaas. Daar kunnen wij niks mee doen. Nee. Maar oké, okay. ah, dus uh, tot morgen heeft u de tijd. En Doe het nou, gezellig. Um, en dan gaan wij nog een mooi plaatje voor u draaien. Ja, want we hebben nog hele mooie plaatjes. Dit is bijvoorbeeld een hele pra prachtige cover... van Jackie De Shannon. Kent u die nog? Ja, is ook zo'n zangeres uit de 60s. En um, die heeft een prachtige cover gemaakt. Vind ik eigenlijk. Ik vind meestal de originele mooier. Maar deze is ook best wel aardig. Uh, een nummer van... Uh, van de band. Maar nu dus door Jackie De Shannon. The Wait. I pulled into Nazareth I was feeling about half past death. I just need Fanny, you know she's the only one who sent me here with her. En een van 1 euro. Het is een liedje dat geschreven is door de vader van Paul McCartney, Jim McCartney. Er was een, uh, vroeger een uh, uh, jazz trompetist, zou ik maar zeggen. En, uh, die speelde dus trompet. En uh, die heeft dit nummer gemaakt, uh, geschreven. En Paul heeft als eerbetoon aan zijn vader dit op een LP van Wings opgenomen. Walking in the Park with Eloise. We zien u straks terug aan de andere kant van het Nieuws van 1 uur.